Bij Woerden heeft de politie drie inzittenden aangehouden van een auto die op de A12 uit de bocht was gevlogen. De drie werden opgepakt toen ze na het ongeluk wegrenden. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie draden, die konden wijzen op een explosief. Daarom werd de EOD ingeschakeld, maar die vond geen explosieven. Voor het onderzoek werd het verkeer op de A12 een tijdje in beide richtingen afgesloten. De drie opgepakte mannen worden verhoord. In de Eredivisie heeft FC Groningen thuis met 2-1 gewonnen van NAC Breda. De Groningers kwamen al na twee minuten op achterstand door een eigen doelpunt van Granqvist, Maar diezelfde speler zorgde nog voor rust voor de eindstand door twee strafschoppen te benutten. Ook bij Heerenveen tegen Heracles viel een eigen doelpunt. Diep in blessuretijd schoot Heracles-speler Maarten zijn eigen doel en hij bezorgde Heerenveen zo een 3-2 overwinning. Koploper FC Twente won thuis met moeite van Excelsior. Het werd 2-1. De wedstrijd De Graafschap tegen NEC is nog bezig. Het weer langs de kustkans op een bui in het Noordoosten mogelijk mist. Morgen in het Noorden zon, in het Zuiden regen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. Met, Met new, new. The Groove Empire Say what I've got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I've got is what you need. Just a little love, L-O-V-E. Say what I've got is what you need. A little love, L-O-V-E. Are you looking for? Irak en zijn must moeten held liable voor deze crimes of abuse en destruction. ZFM Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Ketwes ja. dit. Okay. Why? Why? Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM. To me. Hey. Give me that stuff, that funk, that sweet, that hey. funk is hey. fun. give it to me Give it to me, give it to me Give it to me, give it to me Give to me, give me. Give me. Give the funk, that sweet them